De stijger komt hem van Paljas Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een neer. van paljaals Jeruzalem. Hilvers zijn drie stond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke van Zandvoort op De liefde tussen haar en mij leek over T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 zijn we dan. Papje, loopt toch niet zo snel? Herman van uh, uh, Keken? Ja, Herman van Keken, Zo was het. En uh, ja, poef. We gaan nog even lekker een plaatje draaien. Even, even op, uh, op stoom komen. En dat doen we met uh, Belinda Kineer en uh, Zeven Oceanen. Die in jou, ooh, is blow it, is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 Kineer, zeven oceanen, en ja en nu hoort het goed. Ja, er zat ook nog iemand anders bij die, ja, een beetje oud Afrikaans aan het zingen was. Hier op die 106,9 en 104,5 op de kabel. En we gaan verder met Whitney Houston en salut. Blijf lekker luisteren, entertainen voor jou tot de klokje van uh, 7 uur. You say you wanna walk away.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 And I know just what to do I feel like doing my hands Ik ben vanaf de Tolweg. En uh, ja. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Zeker weten. The Time Bandits en Dancing on a String. It is De zijde draadje. Oftewel, love is like dancing on a string. Ja, de Time bin its En dat allemaal vanaf de tolweg Tina. En wij gaan lekker verder met Danny Braaf. En straks heb je spijt.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 Jouw vrienden zijn niet echt. Dan was ik achteraf toch niet zo slecht. Jij gaat nu weg, je hebt je keuze gemaakt. Maar kom niet terug, je hebt mijn zielen geraakt. En denk aan dit moment, vergeet niet wat je hebt. Weet wat je doet als je gaat. Straks heb je spijt en smeek je op je knieën. Dat jij me terug wil naar de liefde. Voor me staat, dan is het echt te laat. Jouw tranen kan niet helpen. En er is genoeg gepraat. Receptie, bij, Dan is er niets meer over. Van al jouw geluk. Alleen nog in jouw droom. Ik heb het je gezegd. Jouw vrienden zijn niet echt. Dan was ik achteraf toch niet zo slecht. Straks heb je spijt, Danny Braaf en Danilo. En laat mij in jouw leven. Dan wordt die 106.9, 104.5 op de kabel, tv-krant, kanaal 40 en 45 analoog en digitaal. Ik vecht voor het heden vergeet het verleden. dan Daniel en Laat Mij in Jouw Leven. En we gaan lekker verder met Wesley Bronckhorst. En hij hebt het over steeds als jij me aankijkt. Hmm, en dan? Wij lopen hand in hand Over het strand We laten stappen na Daar in het zand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 O je foolshard, en dat mijn hart alleen maar sneller klopt Als je mij al alleen... Dan Wesley Bronkhorst, en steeds als jij me aankijkt. Hey, jij? Ja, jij? Karel Mathieu? So Al kende, zo voel ik me bij jou. Toch zocht ik zoveel jaren. Ik voel het diep van binnen, ik voel het in mijn bloed En raak soms buiten zinnen door wat je met me doet Soms kan ik niet geloven dat jij hier bij me bent Mijn dromen uit laat komen en jij me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 Gezellig vet. Man, een lekkere gouden ouwe. Uh, even, even kijken hoor. Want, uh, ja, ja, we proberen Ramon Soer te bereiken. Maar uh, ja, helaas. Uh, het gaat niet lukken. En wat gaan we dan wel doen? We gaan gewoon lekker. Lekkere alleen muziek draaien. Jou, ik... Dennis Alberti. Alleen voor alleen jou. Alleen voor jou wil ik alles geven.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 Je echt wel Maar jij zit in Daavno već nisam mislio o tebi Među nama dani i godine stoje Nikada te više pronašao nebi, Da se u nismo vidjeli nas dvoje ik zie het als een kasno. Sta je na zesti, slucia je no tebe. Ugleda ottava. Ni slutilinismo. Da che mo se stisti. Volstrekt li mao. Pesi menograda. Just me. Son castno stai on azzi sti Ugleda o ni slutili nismo facemos estresti si ti Tostala, Silvia, Kista, Toste, en uh, dat allemaal vanuit Kroatië en uh, ja we gaan lekker uh, naar het nieuws van 6 uur dus uh, dat doen we met Samantha Steenwijk en uh, gaan maar door. Blijf lekker luisteren zo, 2 uur. Gaan we nog eventjes bellen met Daisy Talens over haar laatste single. Tot zo, 2 uur.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 Maar om te strijden en te vechten iedere keer. Nee, dat heeft geen enkele zin. Ga maar de doodigen, jouw een ander leven. Kan ik je zo maar laten gaan? Ik hou nog steeds van je.